10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De websites van tientallen kleinere gemeenten zijn zo slecht beveiligd dat het mogelijk is om gegevens van burgers op te vragen, aan te passen of te wissen. De websites draaien op verouderde software. Door het lek kunnen onder meer DigiD-sessies worden opgehaald. Hierdoor kunnen kwaadwillenden namens anderen handelingen bij de gemeentes verrichten. Ook zijn bestanden en backups toegankelijk en kunnen documenten worden veranderd. Verder zijn persoonsgegevens te zien van ambtenaren en politiemensen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de website-providers gevraagd... de sites offline te halen, maar dat is nog niet in alle gevallen gebeurd. Na het weekend stelt de VN geen onderzoek in. Volgens IT-journalisten Winter zijn de gemeenten nalaten geweest. Updates om gaten in de software te dichten zijn aangeboden, maar niet geïnstalleerd. Onder de getroffen gemeentes zijn Beverwijk, Doetinchem, Zeewolde, Nijkerk, Olst en Vianen. 1 op de 8 studenten gaat geen masteropleiding volgen als de basisbeurs voor die opleidingen wordt omgezet in een lening. Dat blijkt uit onderzoek van de studentenorganisatie ISO onder 2500 studenten. Het kabinet is van plan om het leenstelsel voor masteropleidingen volgend studiejaar in te voeren. Uit het ISO-onderzoek blijkt verder dat ruim drie kwart van de studenten dan minder tijd gaat besteden aan andere activiteiten, zoals bestuurswerk. Duizenden Kenianen hebben in Nairobi afscheid genomen van de overleden Nobelprijswinares Wangari Matai. Zij kreeg in 2004 als eerste Afrikaanse vrouw de Nobelprijs voor de Vrede. Matai richtte in 1977 de Green Belt Movement op om de bossen in Kenia te behouden. Ze streed daarvoor tegen landeigenaren, projectontwikkelaars en de toenmalige dictatuur. De huidige Keniaanse premier Odinga omschreef Matai vandaag als een van de grootste helden van Kenia. Ze overleed twee weken geleden aan kanker... en is vandaag in besloten kring gecremeerd. Het weer, vannacht wisselend bewolkt en droog. Het wordt 2 tot 6 graden. In het oost is er kans op vorst aan de grond. Morgen overdag, grijs en regenachtig, dan wordt het een graad of 13. En tot zover het NOS Journaal. De ANWB Verkeersinformatie. De A4 delft naar Amsterdam tussen het Ringvaart Aquaduct en Hoofddorp... een file van 5 kilometer door een ongeluk. Daar is maar één rijstrook open. En tot zover de Verkeersinformatie.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 Kijk morgen naar De Slavernij. Presentatie Daphne Bunskoek en Rouer Verveer. Kort over acht bij de NTR op Nederland 2. NTR Nogmaals goedenavond. We komen terug dit uur op het handbalverlies. Het dikke handbalverlies van Volendam tegen het Franse Nand. En uh, op het uh, basketbalduel tussen Groningen en Leeuwarden. En we hebben het over de WK-turnen. Want die beginnen morgen ook voor de mannen. En dus ook voor Epke Zonderland. Maybe tomorrow, maybe tonight, van Earth and Fire. De handballers van Volendam hadden er lang naar uitgekeken... op Europees niveau uitkomen. De loting zat niet echt mee. Het Franse Nand kwam uit te koken. En de eerste wedstrijd werd vanavond met 21-31 verloren. Een gat van 10 punten. Dat verschil had kleiner moeten zijn. Vindt ook Martijn Kappel. Hij is de keeper van Volendam. Ja, en uh, het feit dat, het, uh, dat we zo praten... dat het uh, kleiner dan 10 had moeten zijn... Dat ook wel, uh, geeft ook wel aan dat we er uh, aan toe zijn om wel aan Europa te denken. Alleen dat je nou ja, toch te weinig van dit soort wedstrijden speelt om uh, die stap te maken. Om, uh, om ook echt dit soort wedstrijden echt tot het einde spannend te kunnen houden. En uh, ja, dat, dat blijft wel heel erg jammer. Waarom is dat niet gelukt vandaag? Je zegt we spelen weinig van dit soort wedstrijden, maar als je puur kijkt naar het spel van vanavond... Nou ja, wat je vanavond ziet is dat wij uh, nog steeds Niels heel erg missen. Niels Rijgersberg, de opbouwer? Ja, Niels Rijgersberg, linkshandige, rechteropbouwer. Wat uh, in, de, in de hand gewoon heel erg belangrijk is. Met name voor ons spelletje wat op snelheid is. Dan zie je het nu met rechtshanders die, die het heel goed opvullen hoor. En, uh, maar dat het gewoon, ja, ons spelletje niet ten goede komt. Die mis je gewoon heel erg in dit soort wedstrijden. Die, die hebben we vorig jaar ook uh, heel lang gemist. Hebben we al veel gewonnen. Dus ik moet niet alles daarop afschuiven. Maar op dit soort wedstrijden moet je gewoon uh, top zijn. En uh, ja, met Niels erbij kunnen we toch dat, uh, dat beetje extra brengen. En wie weet hadden we dan uh, net wel die ene stap extra kunnen doen vandaag. Fysiek weet je vooraf dat je dit soort wedstrijden niet kan winnen. Want het zijn enorme kerels, twee meter lang, enorm breed. Het moet komen van de snelheid, van de snelle tegenaanval ook. Maar die hebben jullie ook te weinig kunnen lopen, vind je ook niet? Ja, nou in de eerste helft nog wel. He, toen uh, zag je ook dat onze dekking nog wat, uh, wat, uh, wat dynamischer stond, waardoor ik ook wat meer ballen kon stoppen. Uh, ook wat ballen stoppen die dan in de buurt blijven waardoor je snelle tegenaanval kan maken. Zij maakt ook nog wat fouten doordat we wat beter stonden te verdedigen. Ja, en in de tweede helft zie je dat wij, ja, toch, vanwege het fysieke verschil wat jij ziet, moeten wij elke actie 100% doen waar zij dan uh, wat kracht overhouden. Ja, en dan breekt je op op een gegeven moment. Dan zie je dat wij in de dek net een stapje te laat zijn. Ja, dan sta je gewoon tegen de topscorer van het WK die er, uh, er 8-9 in volgens mij op het eind. Ja, en dan kan je ook geen snelle tegenhouders spelen. Hè? Dan moet je ze eerst tegenhouden. En dat lukte niet meer op het eind. Is dit nu een enorme domper? Want in Nederland winnen jullie alles. We hadden het net al over dat die ambities op het Europese vlak vooral liggen voor Volendam. Of ben je heel snel realist na afloop van zo'n uh, nederlaag? Nou ja, kijk, de ambities liggen ook nog steeds in Nederland. Ik bedoel, uh, in Nederland proberen ook een paar clubs uh, al een paar jaar ons van de troon te stoten. En in de Beneliga, waar ook België nog steeds uh, echt wel een goede tegenstander is. Uh, dus in die zin is het niet zo dat wij uh, de andere competitie ontgroeid zijn. Maar op een gegeven moment is het wel leuk, als je, ziet, ook, als je nu ook weer over deze wedstrijd praat, er zit meer in. Dan wil je ook op een gegeven moment dat stapje maken. En ik had het gevoel, maar onderbreek me als het niet zo is, dat de Fransen niet echt voluit speelden vandaag. Nou, nee, maar daar hadden we het in de rust al over, Richard. Dat, dat dit wel het Franse spelletje is. Dat het heel rustig is en opeens is het volle bak. En dat oogt voor, voor onze Nederlanders en andere handbalstijlen als, als laconiek. Omdat het er heel rustig en relaxed uitziet. Maar dit, dit is het spelletje van, van, van Frankrijk, zeg maar. tenminste van de Franse competitie. En, dus ze hebben vandaag niet te rustig aangedaan, geloof mij maar. Volgende week in Nans. Normaal gesproken een formaliteit. Je weet het natuurlijk nooit in sport. Maar normaal gesproken is dat gewoon een wedstrijd waarin je gaat genieten van de ambiance en ervaring opdoet? Uh, ja, ervaring opdoen uh, zeker wel. Alleen eigenlijk moet het dan wel een wedstrijd zijn waar het er ook om gaat. En dat is daarom zo jammer dat het vandaag tien verschil is en niet vijf of zo. Hè? Want dan heb je volgende, volgende week gewoon een wedstrijd waar je in het begin weer moet staan. Uh, ja, met alle respect nu tien verschil verloren. We hebben, we hebben wel eens Europees ook er zo voorgestaan dat we die andere wedstrijd uh, dan opeens tien voor stonden. Ja, dus het kan, maar tegen deze ploeg het kan, moet je, moet je realistisch zijn... En, uh, nou ja, en inzien dat, uh, dat we toch dat, dat stapje nog niet gemaakt hebben. En Dat zei Martijn Kappel, hij is de keeper van Volendam. En Volendam verloor dus met 31-21 van het Franse Nantes. Richard van der Maden maakt het interview. We hebben de basketbalwedstrijd Groningen-Leeuwarden gevolgd. Het werd 83-82. En op het eind werd het toch nog spannend... doordat een Groningen-speler bij 83-81... Eh, twee punten verschil dus, een onnodige fout maakte. Leon Kersten praat met die speler. Die Teelkens, ik zei in mijn lijfverslag... Groningen zal toch niet zo dom zijn om een fout te maken... nu twee seconden voor het einde op de middellijn? Nee, ja, goed. Het um, is, is op uh, scherps van de snede. En uh, de scheidsrechter vinden het fout... Uh, ik, uh, ik kreeg eerst een klap van hem. En uh, je probeert mee te gaan. Je, je, daar, iedereen staat op een klutje. Goed, ja, de is zien een fout. Ja, beslissing ik bedoel uh, Je doet zulke dingen niet expres. Dus kun je dan door de grond zakken? Ja, tuurlijk. En dan mist hij de, de tweede. En dan uh, ja, reis je weer op. Uh, je bent nieuw in Groningen dit seizoen. Uiteindelijk denk ik dat je een aardige indruk hebt gemaakt. Maar het had heel erg kunnen aflopen. Ja, goed. De, de, ik ben uh, dinsdag door mijn enkel gegaan. En... Uh, ik heb eigenlijk de afgelopen dagen alleen maar naartoe gewerkt om vandaag te kunnen spelen. En gelukkig heeft de medische staf dat kunnen bewerkstelligen. We en ja goed, ik startte niet lekker mee. En gelukkig kon ik dat omdraaien in de tweede helft. En heb ik het team kunnen helpen in de verdediging. Ja, nou die laatste actie, daar zullen zo... ja Ik blijf het toch stom winnen Nee ja, goed, ja nee, goed, je probeert je best te doen. En ja, zulke dingen gebeuren. Nou, zulke dingen gebeuren. In de wedstrijd neemt Groningen twee keer twaalf punten voorsprong. En dan zeker de tweede keer denk ik het is wel gedaan. En twee keer... Verdwijnt het als sneeuw voor de zon? Hoe komt dat? Ja, we, het doordrukken, dat, dat lukt nog niet echt. Uh, uh, net in de kleedkamer zei de coach, uh, tegen Leiden hadden we het precies hetzelfde in de Supercup. En uh, toen uh, kwamen hun terug en uh, konden wij niet meer doordrukken. En uh, vandaag hebben we het omgedraaid en gelukkig hebben we vandaag kunnen winnen. Uh, dat doordrukken naar 12 punten, moeten we, ja, de volgende wedstrijd moet het gewoon gebeuren. Want dan uh, neem je afstand en dan uh, is de wedstrijd gewoon over. En nu blijf je steeds achter de feiten aanlopen. En kom je met de uh, schrik vrij, denk ik? Ja, natuurlijk. Ja, goed. Uh, het, is, uh, het is een uh, belangrijke wedstrijd. Hun stond de eerste. Hun uh, hebben uh, van Leiden gewonnen. En uh, ja, goed. Uh, nu win je. dat uh, is toch een lekker gevoel. Dank je wel. Alsjeblieft. En dat ging over het basketbal. Na twee spannende kwalificatiedagen bij de vrouwen... Oranje eindigde uiteindelijk ondanks een reeks fouten als dertiende... is morgen de beurt aan de Nederlandse mannen. Waarbij de blikken natuurlijk speciaal gericht zijn... op de medaillekandidaten Juli van Gelder en Epke Zonderland. Voor beide geldt dat een podiumplaats in Tokio... goed kan zijn voor een Olympisch startbewijs. Epke Zonderland won de afgelopen twee WK's zilver. Hij weet dus dat er mogelijkheden zijn. Bovendien hoort hij ook op brug bij de betere turners. Maar het moet in Tokio wel allemaal goed gaan. Edwin Cornelissen blikt vooruit met de rekstokspecialist. Epke Zonderland, jij zat in de zaal gisteren bij de kwalificatie van de dames. Wat is wat jou betreft de les geweest van de wedstrijd die niet helemaal naar wens liep? Ja, les vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik heb die, uh, die voorbereiding van de dames ook niet van dichtbij meegemaakt. Dus ik weet nog niet wat ze anders zouden moeten doen... Uh, maar wat wel misschien wat opviel waren uh, uh, op vloer uh, toch veel uh, kleine pasjes met de landing. Dus geen grote fouten, maar al met al levert het toch wel wat afdruk op. Ja, voor de rest werden we wat fouten gemaakt, maar ja, hoe, hoe dat, uh, ja, dat, uh, dat kan voorkomen, dat uh, zou ik ook willen weten. Dan kunnen wij er ook gebruik van maken. Wat ik dacht is dat zo'n toernooi en zo'n wedstrijd wel aantoont hoe dicht succes en mislukking bij elkaar liggen. Hè? Je gaat er naartoe in de wetenschap, als je naar de dames kijkt, dat de top 16 toch wel haalbaar is. En nu wordt het toch nog spannend. Ik dacht, ja, dat kan je onder een vergrootglas natuurlijk ook op jou toepassen. Succes en mislukking, Olympische kwalificatie of niet, dat ligt heel dicht bij elkaar. Ja, klopt. Dat is. Uh... Ja, het uh, moet altijd wel, wel, wel lukken, ook al uh, heb je het in je. Het moet er ook uitkomen. En uh, ja, helemaal op één toestel is het, uh, dan gaat het inderdaad om de, de echte kleine foutjes. En uh, ja, in mijn geval is het de medaille uh, halen, en uh, dan mag je geen fouten maken. Waarbij je dan weet dat het avontuur al mislukt op het moment dat je een finale niet haalt. Dus hoe ga je zo'n kwalificatie in? Toch een beetje op safe? Ja, uh, je probeert zo safe mogelijk te gaan. Alleen uh, je ziet wel dat. Uh, dat een grote ja, de subtop uh, ja, aansluiting vindt bij de, bij de top. En dat, uh, dat zij ook hoge uitgangswaardes kunnen turnen op dit moment. Dus de, de, de groep die boven de 7.0 uitgangswaarde turnt... is een stuk groter. Hè? En daarmee ook de, ja, de kans hebben die, uh, voor de finale zeg maar, om zich te, daarvoor te kwalificeren. Die... Dus, dus kan je dan wel op safe gaan? Ja, we, ja het, is, het is nooit safe. Alleen je, je doet een, uh, een oefening die dus wel uh, ja, hoog genoeg. Uh, dat is in mijn geval 7.3 uh, moeilijkheid. Uh, alleen dat betekent dan wel weer dat je die heel mooi moet gaan turnen. En uh, dat daar geen fouten in mogen komen. Dus je neemt een iets makkelijker oefening. Maar dat heeft ook dat gevolg dat het dan ook echt goed moet gaan. Dat is je rekstok. Maar daarvoor heb je nog een brug oefening. En daar had je ook een plannetje hè? met een uh, nieuw element. De epke, Die je toch maar even laat varen voor de kwalificatie. Ja, ik heb bij uh, een World Cup in Gent uh, begin september... Uh, was ik van plan om die, uh, uh, die nieuwe bewegingen uh, te gaan maken. Laten we het even simpel uitleggen. Het is een soort van zwaaibeweging, een combinatie van bewegingen. Ja, een combinatie van twee uh, zwaaibewegingen in steun. En in Gent was het dan, uh, er zagen ze ook echt als twee aparte elementen. Dus ik kreeg twee keer een 1D ervoor. Terwijl jij had gehoopt dat je het als één superelement zou krijgen. Ja, precies. En dat het dan ook inderdaad iets nieuws is dan, dan wat je naam ook had uh, toegekend. En ja, en meer punten zou opleveren. Dat werd dus in eerste instantie niet gehonoreerd tijdens die World Cup. Maar later bleek dat het er toch wel in zit. Dat het toch wel gezien kan worden als een superelement. Ja, ze hebben tijdens dit, uh, dit WK... hebben ze alle nieuwe aanvragen van elementen nog een keer behandeld. En nu is de beoordeling dat het wel een nieuw element zou worden. Een F zelfs, dus heel moeilijk. Een hoge waardering. Alleen ik heb door de schouderbesturen die ik heb opgelopen in Gent... heb ik ook niet meer op kunnen trainen. En daarom ga ik hem niet doen op de kwalificatie. Sowieso dus niet in de kwalificatie. Is er een kans, mocht jij een finale halen op brug, dat je hem daar wel turnt? Of is het zonder dat element al moeilijk om die finale te halen? Ja sowieso. Ik heb vorig jaar een hartstikke mooie oefening geturnd op brug. En toen werd ik negende. Uh, op het uh, EK ging de oefening uh, wel beter. Ik kreeg ook wat hogere scoren. Dus ik, denk, ik weet zeker dat ik zo'n oefening nodig heb. Dus een, no een betere oefening dan het afgelopen jaar. En dan moet ik het geluk hebben dat de andere uh, jongens die eigenlijk een moeilijke oefening kunnen turnen... Uh, niet zo goed gaan. En dat ik dan toch net in die finale kom. Maar die, die kans is gewoon heel klein. Ik hoop het natuurlijk wel. Want dan heb ik inderdaad toch die week om, uh, om op het nieuwe element te trainen. En dan, uh, misschien dat het dan uh, in die finale wel zou kunnen. Je kan natuurlijk ook zeggen in zo'n kwalificatie... ik doe het maar wel, want dat is uh, misschien mijn beste kans... als die lukt, om een finale te halen. Of is het teambelang dan toch weer belangrijker? Teambelang is zeker belangrijk. Ja, kijk, het, is, het blijft natuurlijk hartstikke mooi, een nieuw element. Alleen op zo'n toernooi gaat het gewoon om het presteren. En, uh, uh, ja, of om de medailles of om uh, kwalificaties. En in dit, in dit geval is het uh, teambelang gewoon hartstikke groot. En uh, ga je niet uh, ja, voor jezelf een nieuw element uh, daarvoor een gokje nemen. Nee. Ja, want hoe groot is dat teambelang? Jullie zouden graag top 16 eindigen, want dan mag je met de ploeg naar het test-event... waar nog een Olympisch ticket te pakken is. Maar ja, die kans is niet heel groot, toch? Nee, zeker niet. We waren afgelopen jaar 17, e dus één plekje ervan verwijderd. Alleen we missen nu Bardello. dat is een hele belangrijke meerkamper in ons team. Dat maakt het zeker niet makkelijker en de kans is daarom wel een stuk kleiner geworden... Maar... Uh, zeker geen reden om, uh, om niet meer uh, voor het team uh, te gaan. Uh, we gaan er nog steeds voor. En, uh, ja, als het allemaal mee zit, dan, uh, dan is het wel mogelijk om uh, top 6 in te halen. Maar het is, uh, wordt heel lastig. Succes en mislukking liggen dicht bij elkaar op zo'n WK. Stel, we gaan er maar even vanuit je plaatsje voor die rekstokfinale. Ja, dan wordt het weer een soort roulette, uh, Ja, bijna wel. Uh, de, je weet in ieder geval dat er uh, twee Chinezen meedoen die uh, beide... Uh, wereldkampioen uh, zijn uh, en zelfs een uh, Olympisch kampioen die uh, kunnen oefeningen turnen van 7.7 uh, moeilijkheid uh, Fabian Hamburgen is er terug met een uh, 7.5 moeilijkheid met altijd een goede uitvoering en je hebt uh, ook Daniel Levers ook een hele grote, dat is een Amerikaan die heel moeilijk kan turnen het zijn allemaal jongens die, uh, die heel moeilijk kunnen turnen en dan uh, gaat het om wie heeft de beste uitvoering en uh, ja, ik hoop dat ik in ieder geval bij de top 3 uh, ga eindigen dan je moet dus wel moeilijker als je inderdaad een gooi wil doen naar het podium in dit deelnemersveld. Uh, hoe groot is het risico op mislukken dan? Ja, wat is mislukken? Dat is de vraag. Kijk, uh, volledig mislukken dan uh, ben je kansloos. Maar je oefening kan ook uh, mislukken zoals uh, in Berlijn en uh, kun je nog goud winnen. Kijk, daar hangt het een beetje vanaf in hoe verder gaat het mislukken. Als je perfect loopt... Ja, dan weet ik ook, dan sta ik gewoon op het podium. Maar als er een foutje in zit, uh, ja, hoeveel af te krijgen ervoor, wat doet de rest. Dus het blijft gewoon af, uh, dan afwachten wat de andere jongens ook gaan doen. Hoe zeker ben je van je zaak in zo'n finale? Ja, je, je, je, je kijkt gewoon naar hoe de trainingen gaan en die gaan in principe goed. En ik heb na deze kwalificatie nog een week de tijd. En, uh, ik uh, verwacht dat ik een, uh, een goede voorbereiding zal treffen. En daar denk ik daarna van, ja goed, in de training uh, uh, lukt het. Ik ben altijd op de wedstrijd uh, net iets beter. En uh, zo uh, ga je zo'n oefening in. Dus. Maar natuurlijk in het achterhoofd uh, ook dat je weet je echt wel dat het, uh, dat het mis kan gaan. Maar uh, ja, ik denk dat ik wel uh, ja, toch wel met een uh, lekker gevoel direct op stap. De afgelopen jaren ging het eigenlijk maar om één ding waar je op inzette. Goud natuurlijk. Maar dat is hier anders. Ja, dat is heel anders. Ik, ik zag dat WK echt op een uh, toernooi op zich. En nu zie ik uh, dit WK echt als een kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. En dat is, uh, dat is mijn doel. En ja, dat, dat houdt in dat ik dan uh, eerste, tweede of derde moet worden. En welke kleur het dan, uh, dan wordt, uh, dat, dat, ja, dat is nu veel minder belangrijk dan, uh, dan afgelopen jaar. En dat zei Epke Zonderland tegen Edwin Cornelissen. what i thought was my way home wasn't the place i know i'm not afraid of changing i'm certain nothing's certain what we own becomes our prison my possessions will be gone back to where they Katie Melloa met de flat. Het kan u niet zijn ontgaan. het succes van het gepromoveerde RKC Waalwijk in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ruud Brood staat zevende. en wie had dat van tevoren verwacht? RKC Wins uh, werkt sinds de start van het seizoen. nog intensiever samen met de mentale begeleiders van de Talentenacademie uit Rosmalen. De club het Waalwijk wil er zelf niets over kwijt. maar Marco Hogeland van de Talentenacademie. praat wel over wat hij allemaal doet bij RKC. En dat is vooral. Praten. Heel veel praten. Over een moedige trainer. Profielen van spelers en het taboe op sportpsychologen. De reportage is van verslaggever Rachna Niemeyer. Toepunt! Toepunt voor Castellion, de gelijkmaker. Het is verdiend, maar wat een verlies op het middenveld. van Het begint bij de openheid van deze staf. En het begint denk ik bij Ruud, Ruud Brote de trainer. Die besloten hebben om hier meer mee te gaan doen en meer naar te gaan kijken... en het echt als een serieus onderwerp toe te voegen op de agenda... van het totale voetbalplaatje wat ze daar hebben. Het focust zich nu op RKC. Er is in de krant over geschreven, wij praten nu over RKC. Uh, maar denk jij ondertussen, joh, je moest eens weten, het publiek moest eens weten hoeveel mentale coaches er eigenlijk rondlopen bij de clubs. Uh, het zijn er veel meer dan eigenlijk bekend is. Want we praten nu over RKC, maar hoeveel meer is er? Ja, er gebeurt veel meer uh, dan men misschien denkt. Uh, ik ken ook wel wat mensen die in het vak zitten. Wat, uh, wat conculega's van ons. Hè? Dan zeg je dat dan netjes, dus de concurrenten. Uh, die ook in het vak zitten. En ik weet dat er bij meerdere betaald voetbalclubs... heel serieus omgegaan wordt met het onderwerp. Nou, ik denk dat zeker acht... Uh, Eredivisie-clubs op een hele serieuze manier omgaan uh, met dit vakgebied... en geïntegreerd hebben in het, uh, in het totale uh, beleid. Hoeveel contact is er? Uh, je zegt het ligt aan Ruud Brood, want hij is de hoofdcoach. Sta jij ook voor de groep? Hoe moeten we dat voor ons zien? Uh, wij staan zelden voor de groep, heel af en toe. Uh, om, uh, om, om te kijken wat zijn de doelen, welke kant gaan we op, uh, wat willen jullie bereiken... Uh, hoe staan we ervoor? En dan word ik geïnformeerd en dat vind ik wel prettig om te weten. Uh, we werken ook met individuele spelers. Op het moment dat een individuele speler aangeeft dat hij het prettig vindt om wat gesprekken te voeren, doen we dat ook. En we hebben uh, redelijk vaak contact met de staf. Dat is soms telefonisch, en één keer in de week is er iemand van ons ook wel op de club. Om te kijken hoe het gaat, wat de sfeer is, en om te sparren over, uh, over de voortgang. Dus we zoeken constant samen met in dit geval de staf naar nou, weer nieuwe oplossingen, naar nou weer nieuwe eh, eh, ontwikkelpunten... naar nou weer een stap die we gaan maken. We denken naar nou, wat er zou kunnen gaan gebeuren... Hè, zodat we voorbereid zijn op wat, er zou, hè, wat, wat de effecten daar weer van zijn. Dat is eigenlijk wat we het meeste doen. Een fantastisch doelpunt van Rick ten voren. in de eerste goedlopende aanval van de wedstrijd van RKC. Dat we vooral in de eerste 20 minuten... Van RKC... eh, maar wat het voornaamste is, is dat we vervolgens kunnen gaan eh, zien... hoe gaan we die speler... Uh, om laten gaan met de rest. Maar voornamelijk ook, wat nog veel belangrijker is... hoe gaat de staf met deze speler het maximale eruit halen? Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste wat er is. Iedereen is uniek. Dus de kunst is om een groep aan te spreken... en binnen die groep al die individuen... ook nog eens een keer zichzelf thuis te laten voelen. En dat is een behoorlijke klus. En daar zijn deze jongens heel veel mee bezig met elkaar. En dat maakt het, denk ik, het succes van dit moment. Dat ze bij de staf heel goed weten uh, welke spelers ze zijn wat die spelers nodig hebben... en hoe je ze aanpakt en hoe je ze elke keer weer scherp krijgt. En dan helpen die profielen een klein beetje om daar weer achter te komen... en om van daaruit weer uh, de juiste keuzes te maken. Een doelpunt bij Frank Wilaert. Daar is het 1-0 geworden voor RKC. Het was er ook op hoor, na 37 minuten. Castillon is de maker van de goal. Na een goede aanval. Ja, we hebben een hekel aan, uh, aan mensen in hokjes duwen... en vervolgens hebben <laughs> we inderdaad gekozen om... een uh, model te maken wat bestaat uit zes uh, gedragstypes. Is dat uniek voor jullie bedrijf? Nee, ook die zijn er veel meer. Ook dat soort testen zijn er veel meer. Alleen wij hebben wel onze eigen model ontwikkeld. Wat, wat zijn de onderverdelingen in die, in die... Wat voor categorieën bestaan er? Ja, daar moet je een naam aan geven. Dus we hebben de rebel, de dominante, de coöperatieve, de perfectionist... De, de denker hebben we nog. Wat me erg intrigeert is een negatieve rebel... Dat lijkt me de grootste uitdaging om daar een prettig mens van te maken die communiceert, die met zijn ploeggenoten een prestatie levert. Is dat zo? Ja, dat is, dat zijn de, ja wij vinden dat ook wel de leuke spelers. Dat zijn vaak hele creatieve spelers, zie je terug. Dat is uh, wat wij in ieder geval veel terugzien op het moment. En dat zijn degenen die, ja, die houden van uh, uh, aantrekken en afstoten. Dus dat zijn degenen die je. Een aantal kun je wel gebruiken. Uh, maar als het negatief gedrag is, ja, dan, moet je, dan moet je ook scherp zijn... dat ze niet te ver de grens overgaan. Vorig jaar was Dirk uh, Boerrichter, denk ik wel, iemand die dat uh, duidelijk liet zien. Is, hij kon echt iets teweeg brengen op een training. Hij kon net even de mensen over de grens trekken... of net even zo irritant worden dat de training weer uh, uh, een extra impuls kreeg. Ja, die zijn natuurlijk heel welkom. Dat hangt wel weer van de persoon af, uiteraard. Maar, uh, zeg maar globaal gezien is het belangrijk om zo iemand structuur aan te bieden. Een rebel heeft in basis weinig structuur. Uh, dus ze, ze willen zich best aan de taken gaan houden... maar op het moment dat er wat paniek ontstaat... gaan ze daar uh, ja, eigenlijk ook dus over de grenzen. En dan is het heel goed om even de grenzen aan te geven. En dat begrijpen ze ook heel goed. Maar het mag natuurlijk niet ten koste van iemand gaan. En dat begrijpen ze wel. Maar daar kun je wel eens uh, aan voorbij gaan uh, in je adrenaline kick. Want uh, hier is de 2-2. Daar is de 2-2. Een kopbal. Van uh, Rick den Voorde. 2-2 en het is dik en dik verdiend. Er werd al niet meer in geloofd hier in Er zijn altijd mensen die ergens voor of tegen zijn. Dat is ook prima. Ik, ik zeg ook niet dat iedereen dit moet gaan doen. Dat is ook helemaal niet... Uh, ik ben geen missionaris of zo. Het is alleen maar op het moment dat je denkt dat het iets toevoegt... moet je het vooral doen. Uh, maar er zijn natuurlijk wat mensen die daar uh, om moeten lachen... Of, of die daar verhalen over vertellen... Uh of die op tv daar een beeld bij hebben. En dat kan ik me soms ook wel voorstellen... want ook ik vind het soms lastig om goed uit te leggen wat we nu doen. Ook voornamelijk, en dat zie je net al bij het voorbeeld van Dirk... dat je heel erg voorzichtig moet zijn... dat je uh, mensen niet te veel openlegt. Want we hebben daar ook een stuk privacy in. Uh, er zijn ook spelers die andere spelers adviseren om hier te komen... die ook daar met elkaar over spreken. Uh, die zich zeker niet schamen om, uh, om hier te komen... Uh, ja, ik denk dat dat, dat dat wel degelijk gebeurt. Maar dat er toch altijd weer een aantal mensen zijn... die, ja, die daar de, de draak mee steken. Nou ja, dat is prima. Dat hoort er dan ook een beetje bij. En dat zei Marco Hogeland in een reportage van Ragnar Niemeyer. We gaan het hebben over Engeland. De Engelse tabloids staan weer vol over het probleemkind Wayne Rooney. Afgelopen week werd zijn vader in verband gebracht met een gokschandaal. En gisteren pakte de speler van Manchester in het Engelse elftal tegen Montenegro. Onnodig rood. Arjen van der Horst, leuke week voor Rooney. Ja, en dat wel eens een, ja, een van zijn beste seizoenstars meemaakt in zijn carrière. Maar ja, deze week ging het toch echt allemaal mis. Vader eh, donderdag gearresteerd vanwege dat schokschandaal. Hij wordt verdacht dat ze hebben ingezet op een wedstrijd in de Schotse competitie. En dan zouden eh, op de voorspelling dat iemand van het veld gestuurd zou worden. <laughs> nou, dat gebeurde ook. Uh, die speler die van het veld is gestuurd, die is ook gearresteerd. En dat allemaal vlak voor die Interland dus. En uh, ja, gisteren ging het dus bij Brain Rooney zelf mis. Hij kreeg rood en hij heeft nu de dubieuze eer... de tweede international te zijn in de Engelse voetbalgeschiedenis... die twee keer rood heeft gekregen in het shirt van Engeland. De andere was trouwens David Beckham. Na een week om te vergeten, denk ik, voor Rooney. Ja, uh, kun je die overtreding nog een keer beschrijven? Ja, typische idiote uh, Rooney-overtreding... Uh, Eigenlijk was er geen aanleiding voor. Hij schopte zijn tegenstander, Mjodrak Zhukovic. Zeg ik verkeerd, Judovic. Uh, 17 minuten voor tijd. Ja, in zijn jongere jaren zou dat echt typisch Rooney zijn geweest. Want hij is toch wel een ja, wat heet gebakerde speler. De laatste jaren ja, was hij toch wel wat volwassener geworden. Dacht iedereen van dit, dit soort acties wel tot het verleden behoren. Maar gisteren kreeg hij, zoals ze dat hier zeggen, weer eens een rode mist voor zijn ogen. En misschien was het ook wel typerend voor die hele wedstrijd van Engeland... want ze begonnen voortvarend uh, twee doelpunten voorsprong in de eerste helft. Maar ja, die voorsprong werd weggegooid, ook mede door dat incident met Rooney. Ze zijn wel gekwalificeerd uh, door dat gelijke spel... maar opnieuw geen overtuigende wedstrijd. Uh, Engeland is eigenlijk al jaren ja, een middelmatig team op zijn best. Ja, is er al een beetje duidelijk wat de gevolgen van die, scho uh, van die schorsing zijn die hij krijgt nu? Ja, die gevolgen zijn uh, fors en uh, Bonscoach Capello is dan ook niet blij. Want Rooney zal de openingswedstrijd van het EK missen. Uh, Engeland zit in een van de kleinere groepen, die zijn nu dus uitgespeeld. Na nou, de eerste serieuze wedstrijd is die eerste wedstrijd op het EK. Um, ja, en dat is toch wel uh, slecht voor Engeland. Want Rooney is eigenlijk de enige echte goede aanvaller die de Engelsen hebben. Die kunnen ze eigenlijk niet missen. En misschien moet hij ook wel een tweede wedstrijd missen, want... Ja, de arbitragecommissie van de UEFA moet erover nog beslissen. En die kunnen beslissen dat hij niet één... maar misschien twee wedstrijden geschorst zal worden. Ja, maar dat moeten we nog horen. Ja, je, je weet wat je net zei. Hè? Uh, het voetballand Engeland. Rooney is de enige echte aanvaller die ze hebben. Ja, dat is, uh, <laughs> het, ze hebben Walcott bijvoorbeeld. Uh, dat was het eeuwige talent. Maar ja, die, die, dat is ook geen uh, niet, uh, talentje meer. Want die komt niet uit de verf. Ook niet zo goed bij Arsenal. En ja, voor de rest is het echt zoeken met een vergrootglas... naar een goede aanvaller bij de Engelsen. Er zijn wel wat jonge talenten die opkomen, zoals Jack Wilshere. Maar ja, dat is een middenvelder, niet echt een scorende voetballer. En juist voorin, met het scoren, dat, dan, is, dan heb je alleen eigenlijk Rooney die veel scoort. En dat doet je ook veel dit seizoen. Maar ja, die moeten ze er eigenlijk wel bij hebben ja. tijdens zo'n EK. En de tabloids denken dat het agressie is door wat er met zijn vader is gebeurd? Ja, er wordt natuurlijk druk over gespeculeerd. Dat eh, is moeilijk te zeggen natuurlijk. Dat weet alleen Rooney zelf. Aan de andere kant, Rooney is toch ook wel een professio professional... die ja, kan omgaan met dit soort druk. Vorig jaar was er een vergelijkbaar iets. Toen werd een uh, seksaffaire van Rooney breed uitgesmeerd... in de Britse tabloids. Op de dag dat Engeland uh, tegen Zwitserland speelde. Nou, hij deed toen ook gewoon mee. En hij scoorde zelfs in die wedstrijd. Hij speelde toen een goede wedstrijd. Maar ja, gisteren ging het dus mis. Ja, vinden ze dat Capello hem niet had moeten opstellen? Want ja, uh, als je maar één aanvaller hebt, dan heb je weinig mogelijkheden, hè? Ja, en Capello uh, werd, wordt er natuurlijk voor bekritiseerd dat hij, het toch heeft, uh, uh, dat hij hem toch heeft opgesteld. Zelfs de bondcoach van Montenegro, die zei dat hij het vreemd vond dat Rooney meedeed... vanwege familieproblemen, zoals hij het nog zacht uitdrukte... Uh, dus de bondcoach zelf, ja, die verdedigde zijn besluit. Hij, hij bekritiseerde natuurlijk wel de rode kaart van Rooney. Maar hij heeft er geen moment spijt van gehad dat hij uh, hem heeft opgesteld. Maar ja, het is, het is wel het typische het verhaal van Capello. De Britten worden niet echt warm van de Italiaan. Uh, het was ook niet de enige beslissing waarvoor hij bekritiseerd werd. Bijvoorbeeld uh, Ashley Jong, dat is een van de weinige lichtpunten voor Engeland op dit moment. Was gisteren ook veruit de beste speler heeft de afgelopen vijf interlands vier keer gescoord en juist hij werd in de tweede helft gewisseld en toen zag je ook dat de hele boel inzakt een onbegrijpelijke beslissing van Capello en dan krijg je dus ook de volle laag vandaag in de Britse kranten. Ach ja, Arjan, het is een moeilijke het voetballand Engeland zonder echte aanvaller en zonder Engelse bondscoach. Bedankt hè. Graag gedaan. Something in the water. Het Belgische voetbalelftal zal boven zichzelf moeten uitstijgen... om plaatsing voor de eindronde van het EK af te dwingen. Maar door de 4-1-overwinning op Kazachstan zijn er weer kansen. Mede doordat Turkije verloor. Dinsdag treffen de Rode Duivels het al geplaatste Duitsland. En bij winst eindigen ze als tweede in de pool. En dat betekent deelname aan de play-offs. Rob Fleur vroeg aan international Björn Flemings hoe groot het vertrouwen is op een goede afloop. Het vertrouwen moet er altijd zijn. En ik denk dat iedereen... Uh... Wel vrij ontspannen en uh, ja, wil gefocust naar die wedstrijd is. Maar uh, ja, we gaan gewoon, uh, er alles aan doen om, um, om er te gaan winnen natuurlijk. Want de opdracht is heel simpel. Jullie moeten winnen. Ja, inderdaad. Het ligt terug in onze eigen handen. Als wij winnen, dan uh, maakt het niet uit wat de Turken doen. Dus uh, wij gaan proberen gewoon voor de drie punten. En uh, we gaan er vol aan de bak. Passeert in deze dagen wel eens de hele kwalificatiereeks, je gedachten? Ja, ergens wel. Maar goed... Uh, het is, uh, het is uh, mooi en, en spannend geweest, maar goed, het, het belangrijkste is dat we nog altijd de kans maken en dat dat terug in onze eigen handen ligt. Dus uh, als wij winnen, ja, dan, uh, dan maakt het niet uit hoe of wat er allemaal gebeurd is. Het is belangrijk dat we dan uh, toch die barrage af, afdwingen. Als jullie het niet halen, is het dan eigen schuld dikke bult? Goh, ja, het is altijd wel uh, ergens een fout geweest en uh, het, is niet, het is niet van één of twee wedstrijden, maar goed... Uh, uh, het, is, het is voor ons wel eens belangrijk om terug een groter nooit te halen. Maar, uh, ja, kijk, wordt, wordt een heel moeilijke, maar, maar ook een haalbare wedstrijd. Dus als, uh, als we die kunnen en afsluiten, dan denk ik dat, uh, dat niemand nog over één of andere wedstrijd gaat praten. Dat we gewoon terug die barrage kunnen spelen, dat is het belangrijkste. De laatste zegen van België in Duitsland heb ik begrepen. Het is meer dan 100 jaar geleden, 1910. Jeetje, minuten waren wij allebei nog lang niet in beeld. Nee, klopt. Maar goed, er uh, moeten moet ooit eens veranderingen komen. Dus uh, waarom dinsdag niet? Dus, uh, dat is uh, allemaal voor de boeken, dat is allemaal mooi. Maar uh, ja, elke wedstrijd moet gespeeld worden en iedereen kan van iedereen winnen. Dus uh, waarom zouden wij daar niet kunnen gaan winnen? Hoe leeft het dan bij jullie? Ja, Het leeft wel. En, uh, iedereen wil natuurlijk de, die barrage afdwingen. Iedereen wil naar een groot toernooi. Ja, we zijn allemaal vrij ontspannen nog op deze moment en uh, ja, we gaan gewoon ons best doen. Want uh, als, we, als we ons gaan druk maken, gaan, uh, gaan opjagen, dan gaat het toch helemaal niet lukken. Dus uh, hoe, meer, uh, hoe meer druk uh, we onszelf gaan opleggen, ja, uh, hoe moeilijker dat wordt. En druk, laat ons eerlijk zijn, druk is er al genoeg, dus uh, we blijven redelijk, uh, redelijk ontspannen uh, in de groep. Waar zijn jullie gisteravond meer mee bezig geweest? Bij jullie eigen wedstrijd of bij de eindstand van Turkije Duitsland? Nee, vooral bij onze eigen wedstrijd. En na de wedstrijd hebben we ook uh, hebben we gaan kijken van uh, ja, wat heeft Turkije heeft gedaan. En, uh, ja, dat was positief voor ons. Maar ja, we wisten ook dat als wij de wedstrijd niet wonnen... Ja, dan maakt het niet uit wat Turkije deed. Dus uh, de eerste opdracht was zelf winnen en die hebben we gedaan. Ja, en nu is de volgende opdracht uh, in, in, uh, in Duitsland gaan winnen. En daar gaan we alles aan, aan doen. Hè. Wat verwacht je van Duitsland? De ploeg die er al lang al is ongeslagen. Wat verwacht je van die ploeg? Ja, wat verwacht je? Die kunnen, die kunnen vooruit voetballen. Het is een heel goede ploeg en ze gaan het zeker niet cadeau geven. Dus, uh... Ja, we gaan, we gaan vol aan de bak moeten en uh, ja, het ik zeg het nogmaals, uh, het maakt niet uit op welke manier en uh, het, het kan op een, op, op, op, een, op een vuile manier zijn dat we, dat we één keer over de helft komen en we maken de nul in Ja, dat is voor ons ook goed. Dus uh, we gaan gewoon uh, proberen te winnen en, en Duitsland gaat natuurlijk ook willen winnen, want ze willen ongeslagen de, de kwalificatie afsluiten. Maar uh, ja, dan gaan wij proberen stokje voor te steken. Mm, winnen is eigenlijk hoe? Dat maakt helemaal niet uit. Nee, het maakt niet uit. Het belangrijkste is gewoon winnen. Dus, uh, je mag, je mag vier, vijf ja, gemaakte doelpunten van Duitsland eh, krijgen die, die, die, die er worden uitgehaald door onze keeper En dat wij één kans krijgen die is binnen, ja, dan is het onverdiend. Maar het belangrijkste zijn die drie punten en dat is voor ons natuurlijk superbelangrijk dinsdag. België en finales, hoe ligt dat? Geen idee, daar was ik nog wel jong geworden ik. We willen er niet zoveel succes mee. Nee, ja, maar goed, alles, alles kan veranderen en uh, ik zeg het, we hebben een hele goede groep, uh, vol talent. Uh, en daarom, uh, is, daarom is het des is te pijnlijker dat je in deze situatie verzeild bent geraakt. Ja, daarom, maar ik zeg het, de, de groep is, is, is volwassen genoeg, de groep is aan het groeien en uh, ja, we zijn klaar voor dinsdag, Dus uh, we, gaan, we gaan gewoon uh, de drie punten halen. Het zou wel een de stunt zijn, hè? Het zou een stunt zijn, maar goed, uh, ja, wedstrijden zijn, zijn er altijd en stunten zijn er nog meer, zeg ik, dus. Uh. Wanneer gaat de spanning komen? Ik denk op de dag zullen dat er wel wat spanning zal zijn. Maar goed, de spanning zal, zal vooral van buitenaf zijn. En de groep moet proberen rustig te blijven. En ik denk wel dat we volwassen genoeg zijn om, om de druk een beetje weg te houden. Björn Vlemings was dat. Hij speelde vorig seizoen nog voor NEC. We worden hem in gesprek met Rob Fleur. Hockeyer Jeroen Delmee is deze week met een afscheidswet in Eindhoven uitgezwaaid als speler. Delmee stopte de afgelopen zomer na 20 jaar tophockey. Hij speelde 401 in het land en is tweevoudig olympisch kampioen. Voormalig bondscoach Roland Oltmans kijkt terug op 14 jaar hoogte en dieptepunt met Oranje. En dat begon in 1994 met zijn debuut in Zuid-Afrika. Ik heb hem uh, geselecteerd na de wk junior, wk 93, waar hij een hele opvallende rol speelde. Waar overigens een hele goede lichting was. Er zijn veel jongens later doorgaan. Jeroen was een van de eerste die toen mee is gegaan naar de trainingstage in Zuid-Afrika. Mijn... Het begin van mijn carrière was niet altijd even gelukkig, dus ik, uh, ik viel in en ik kreeg meteen die wedstrijd een gele kaart en ik veroorzaakte een strafbal geloof ik. Dus, uh, maar goed, als je dan toch in, in Zuid-Afrika mag de debuteren, dat is niet een land waar je elke dag komt, dan, uh, ja, dan vergeet je dat soort dingen niet. Sommige interlands, die onthoud je wel en als is je eerste er altijd wel één van. Datzelfde jaar, 1994, speelde je op de WK in Sydney toen. Uh, ook een memorabel toernooi voor jou? Ja, nou goed, toen was nog de tijd dat je niet het interchange had... waardoor je wedstrijden had dat je gewoon de hele, de hele wedstrijd op het bankje zat. Maar ja, ik mocht uiteindelijk in de finale invallen. Nou, dat eindig gelijk en dan kom je uiteindelijk bij een strafballenserie. En ja, de laatste die was uiteindelijk aan mij besteed. Het was niet helemaal gepland, maar ik had toch wel de overtuiging dat ik hem zou maken. Maar helaas niet. En toen was het meteen over en sluiten. Het verhaal rondom Jeroen van die WK is natuurlijk ook... De bijnaam die hij daar aan te danken had, dat was niet meer Delme, maar Delmis. Eh, omdat hij eh, ja, eigenlijk de beslissende strafbal in de strafbalserie die WK-finale miste. Aan de andere kant, het weer voor Jeroen, want Jeroen zou hem helemaal niet nemen. Met nog twee seconden te gaan, valt Nederland in de, elkaar in de armen. Zeggen de Spanjaarden tegen de Nederlandse spelers, jongens, gefeliciteerd. Het goud is voor Nederland, nog twee seconden te spelen. Pryor die uh, moet die strafcorner nog laten nemen. Maar Nederland gaat hier het mooiste goud winnen wat ze zich kunnen voorstellen. Over twee jaar is de hockeybond 100 jaar. Dan is het wereldkampioenschap in Utrecht in Nederland voor de mannen en voor de vrouwen. En dan gaat Nederland daar naartoe als Olympisch kampioen. Want dat zijn we. Nederland heeft... Ik denk dat dat voor mij een van de mooiste prijzen is die ik gewonnen heb. Uh, met name de manier waarop we daar gespeeld hebben. En als ik kijk naar het team wat daar stond... Mm. Ja, dan is dat eigenlijk alleen maar een team met uh, aansprekende namen. En uh, ja, een team waar ik met heel veel plezier aan terugdenk. En dat ik echt trots ben dat ik met dat soort spelers heb mogen spelen. Dus ja, we hebben het beste hockey laten zien. En uh, met het mooiste team denk ik waar ik ooit in gespeeld heb. En als je dan dat kunt belonen met de eerste Olympische Gouden Medaille... dan is dat toch heel bijzonder. Oltmans die schreeuwt wat uh, aan, uh, aan Gerus. Die zegt, jongen, bemoei je nou niet met de corner. Hou het nou achterin uh, dicht. En dan gaat uh, als een duveltje uit een doosje... gaat Pieter en Gerus toch weer naar de middelen. Om defensief steun te verlenen is Nederland wat minder mensen voorin. Komt Lomans, komt de stop, komt de goal! Komt de goal! Komt de goal van De Nooijer! De stop is van de corner van Lomans. De bal komt hoog terug. En De Nooijer, Teun De Nooijer, tikt hem erin. En Nederland is twee minuten voor tijd wereldkampioen. In eigen huis, dat geeft toch weer een heel speciaal gevoel. Als je in een voetbalstadion, en ik denk toch voor hockeybegrip in een mooi stadion... met het publiek wat er dicht op zat. Ja, als je dan 15.000 man allemaal in het oranje hebt... die je aanmoedigen, in een, uh, zeker ook richting de finale... een stroeve finale, achtergestaan en uiteindelijk toch winnen... Ja, dan uh, ja, dat is dat denk ik een van de mooiste dingen... hoe die je mee kunt maken om in eigen huis uh, ja, de wereldtitel te kunnen winnen. Dat, dat zijn ja, uh, ja, ontegenzeggelijk natuurlijk uh, de hoogtepunten... die je samen hebt meegemaakt. En ik, ik denk uh, ook voor hemzelf er nog wel een laatste... Uh, of twee laatste aan toegevoegd mogen worden... Uh, dat is de laatste Champions Trophy die we wonen in 2006. Wat voor ja. hem een enorme emotionele lading had uh, in verband met zijn vader die toen ernstig ziek was. De Nederlandse hockeyheren hebben vanavond de finale behaald van de Champions Trophy in Terrassa in Spanje. Oranje versloeg het uh, gasland Spanje met 4-3. Voor Jeroen Delmee was het dubbelfeest. Hij speelde zijn 338ste Interland en werd daarmee record international. Na afloop zocht Gerard de Je zegt ik heb het nog nooit zo moeilijk gehad in die 338 keer. Ja, normaal zing je uit volle borst mee. Maar nu uh, ja, we hebben in de familie uh, mijn vader gaat het, uh, wat minder mee. En dan, uh, ja, het was mooi geweest als hij bij had kunnen zijn, maar dat is op dit moment even niet zo. Uh, ja, en dan in plaats van mee te zingen, dan, uh, schiet even de afgelopen 13 jaar uh, door je kop en uh, ja, momenten waar hij heel vaak bij was, en dan, uh, ja, dan nemen de emoties wel eens even de overhand. Ja, het was voor mij natuurlijk een speciaal toernooi. Uh, ja, mijn vader die eigenlijk ook altijd een rode draad is geweest in mijn carrière. Uh, ja, leed toen aan kanker, kon daar niet bij zijn. Uh, ja, dat brengt dan toch wel bijzondere emoties met zich mee. En uh, ja, dat zijn toch... Ook dat is een van de wedstrijden die ik natuurlijk nooit meer zal vergeten. De, niet zozeer de wedstrijd zelf, maar de emoties die daar omheen gespeeld hebben. Uh, achtergestaan uiteindelijk, geloof ik, met 4-3 gewonnen nog van Spanje... waardoor we de finale haalden. Ja, uiteindelijk dat toernooi gewonnen, maar... dan zijn het meer de, de, de randverschijnselen die een wedstrijd memorabel maken. Nembler. Het is een fantastisch gezicht. Altijd weer de koude rillingen om het Nederlands team die naar voren te zien komen. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn opgestaan om ze te begroeten. Ook premier Balkenende zag ik omhoog komen om uiteraard deze Nederlandse delegatie te verwelkomen. 242 atleten vooraf gegaan door een hockeyer die goud won in Atlanta, goud won in City en zilver in Athene. Uh, ja, voor mij was het toch een een stuk waardering wat je krijgt voor alle energie... die je altijd uh, in het hockey hebt gest gestoken en in de ploeg hebt gestoken. Ja, en dan, uh, dan loop je ineens met zo'n vlag in je handen. En dat is dan toch wel heel bijzonder als je vooraf mag gaan... aan de hele Nederlandse Olympische ploeg om dat stadion binnen te lopen. Ja, en ik vind toch, ja, dat is een gevoel wat je meeneemt. En dat is het bijzondere aan de Spelen. En de opening is echt een van de meest bijzondere momenten... die je mee kunt maken. Dus uh, ja, echt een aanrader. De vlag mogen dragen is mooi, maar dat is individueel. En je komt er uiteindelijk toch om een medaille te winnen. En... Uh, ja, je bent daar heel dichtbij. De halve finale op drie minuten na uh, sta je voor. En uh, uiteindelijk geef je het nog weg. Ja, dan uh, helemaal de wedstrijd om het brons. Denk ik. Uh, ja, dat, dat is helemaal kenmerkend <lacht> geweest. Dat, dat was de grootste deceptie eigenlijk. Dat je op die manier een, uh, de kans op een bronzen medaille eigenlijk verspeelt. Ja, als je dan uiteindelijk afscheid neemt met een, met een vierde plek. Dan, uh, ja, dan is het, ja, dat is gewoon een teleurstelling. Maar als ik daarop terugkijk. Ja, wel een teleurstelling die achteraf, denk ik, een beetje te verklaren was. En dan ben ik toch weer te nuchter om snel dingen te relativeren. Ja, dan moest het maar gewoon zo zijn. En dan hebben we het alleen maar anders zelf te, te wijten. Na ruim 20 jaar komt er op een heel raar tijdstap... eigenlijk het einde aan de carrière van hockeyer Jeroen Delmees. Ja, het kwam zoals het kwam. En ja, er zaten wat tranen bij. Maar ja, er zijn ook dingen gebeurd de afgelopen 20 jaar. Hè. Dus dan uh, besef je even dat het uh, echt over is. En uh, ja, het is uh, meer dan de helft van je leven waar je... Uh, Waar je al je passie in hebt gelegd. En ja, dat is dan, uh, dan. Besef je even dat het echt over is? Nou, Jeroen nee, is natuurlijk altijd een ongelooflijk gedisciplineerde speler uh, geweest en gebleven. En je zag altijd al dat dat een soort leiderschapskwaliteit in mensen. Elk team waar hij zat, ja, daar was hij aanwezig. Mm -hmm. uh, maar hij kon zichzelf ook wegcijferen als het moest. En juist die balans vond ik enorm knap van hem. Want het is altijd iemand geweest die, die alles heeft gegeven. En ook zijn verantwoordelijkheden altijd heeft genomen. Mm -hmm. Maar zichzelf ook in het belang van het team kon wegcijferen. En, nou, als je dat koppelde aan de, de gewoon puur de technisch-tactische kwaliteiten die hij die had... ja, die, die combinatie maakte hem, uh, wat mij betreft, uh, een hele unieke hockeyer... die niet voor niets zo lang in het Nederlands elftal heeft gezeten. Roeland Oltmans over uh, hockeyer Jeroen Delmee. De U een bijdragen van verslaggever Tim Steens. Delmee is nu assistent-bondscoach van het Belgische Mannenteam... en hoofdcoach van Brax Krata uit het Belgische Boom. En als we het over België hebben, het Belgische voetbalheftal heeft nog steeds kans op play-offs voor het EK. Het moet alleen nog winnen van Duitsland. Rob Fleur met de Belgische bondscoach. Hoe vaak, Jos Lekkers, denkt u wel eens terug aan westeren tegen Turkije, Oostenrijk en Azerbeidzjan? Uh, heel weinig. Ik ben geen man van het verleden. Dus uh, ik leef van uh, vandaag aan morgen. Dus vandaag was het gewoon dat ik de, de day after Kazachstan, dus uh, gekwetste uh, en wetende. Uh, uh, dat er een aantal blessures zijn die die misschien uh, belangrijker zijn dan uh, mensen die veel in het verleden leven die uh, die hebben geen uh, toekomst en uh, ik heb een jonge groep die uh, met een 0 op 6 gestart had en die dan uh, onderweg wel, wel nog wat foutjes gedaan hebben maar ik heb altijd blijven geloven dat dat een goede groep is dat die kleine belgen steeds grote belgen aan worden zijn en dat wij straks ook een elftal had hebben om u tegen te zeggen. Dus, we zitten in een groeifase. We hebben wat, pijn, wat groeipijnen gehad. Of we zullen die nog een beetje hebben, maar... wij worden toch sterker en sterker, ja. Toch? Als je een van die wedstrijden misschien had gewonnen... was de uitgangspositie voor de komende week... uit de Duitsland ietsje eenvoudiger geweest. Ja, maar het is al een wonder dat wij... Uh, de laatste wedstrijden belangrijk gehouden hebben. Dus wij gingen in Oostenrijk gaan spelen... En, uh, we gingen naar 0-2 gewonnen en dan hebben we thuis nog een keer aan 4-3. En dat we in 93e minuten komen wij uh, 4-3 en dan uh, geven we nog iets weg. Omdat we het vijfde doelpunt maken. Je moet dat realisme en die, die kwaliteiten die we ook hebben... Eh, en die schoonheid van het spel, dat moet je ergens kunnen combineren. Nederland kent dat wel. Nee? Die, jullie hebben dat bewezen op het WK in, in Zuid-Afrika. Toch Turkije, penalty bij 1-1 in de slotfase... Ja, maar als je slechte start doet, dan weet je dat je onderweg ook nog wat foutjes maakt. Dus we zijn maar 0 op 6 gestart. En dan wat uh, tegen Azorbuizen aan de geven we dan op het einde weg, op de laatste minuten. Maar strafschop kan je altijd met en dat weten jullie wel, Nederlanders. Strafschoppen uh, zo makkelijk is dat niet. En uh, Timmy Simons was op die moment gekwetst. En een ander neemt zijn verantwoordelijkheid. Ik denk dat het uh, slechter is geweest. De wedstrijd tegen Oostenrijk, waar we publiciteitsvoetbal hebben gegeven. En, en... De bekende 4-4. Ja, en dan, dan wordt dat uh, normaal. spelen wij bijvoorbeeld de 5-3 en, en dan kan je beter die 4-3 houden. Oké, okay, dan wordt dan 4-4 in de laatste 95ste minuut of zo ergens. Maar dat zijn vijgen naar Pasen. Dus uh, je moet gewoon nu... Uh, er is een wedstrijd nog te spelen. En normaal waren we eigenlijk al lang uitgeschakeld. Turkije heeft overal een beetje in Azerbeidzjan verloren. Uh, nu tegen Duitsland thuis verloren. Ze hebben ook bijna tegen Kazachstan 2-2 de 97e minuut. Dus maar het momentum zal dinsdag moeten mee zijn tegen een sterke tegenstander... die heel modern voetbal speelt, snel in de omschakeling zit... Um, perfect voetbal speelt. En vooral, uh, uh, denk ik, uh, zullen zij een slechte dag moeten hebben. En wij gaan proberen er een goede dag van te maken. Hoe bereid je nou zo'n ploeg voor op zo'n, laat ik maar zeggen, de wedstrijd van het jaar? Hetzelfde als mijn andere wedstrijden. Dus uh, dezelfde programmatie, dezelfde uh, instelling. Dus uh, ik denk dat we gewoon accuraat moeten zijn en dat wij... Uh, Uitgaande van onze kwaliteiten, uh, toch proberen de tegenstander, denk ik, uh, te laten voetballen. Dat ze niet echt in een uh, kwaliteit kunnen spelen. En Dat is in je omschakeling. Ze hebben een aantal individuen met heel veel topklassen die en beslissend zijn. Dus, uh, maar ik denk dat, ze, dat iedereen ervan uitgaat. De grote favoriet is natuurlijk Duitsland. Wij moeten gaan winnen in Duitsland. Dat heb je voor het laatst over gedaan, hoorde ik net, in 1910. Dat is heel lang geleden hoor. Ik dacht dat dat uh, meer dan 100 jaar geleden is. <lacht> Klopt. Toen dus, uh, waren wij volgens mij allemaal niet op deze aardbol. Alles, van, uh, alles wat van, uh, je weet, uh, tradities en zo, die zijn er om gebroken te worden. Dus uh, dit, we hebben een uh, leuk elftal die uh, sommige momenten heel veel kan. Kan en die, die ook heel goed met druk omgaan? Vond ik wel vond ik wel. Ik vond dat uh, momenten dat niemand er meer in geloofde... dat er een zware twijfel weer kwam hebben deze jongen altijd blijven gelopen, geloven en hebben ze ook heel hard gewerkt voor uh, het publiek achter zich te krijgen. Wij spelen anders soort voetbal als vroeger. Vroeger spelen we behoudend voetbal, defensief voetbal. En op die break een keer spelen en dan heel rustig weer terugplooien. angstvoetbal een beetje. En nu zijn we gekomen naar een of, uh, heel offensief voetbal waar we los gaan uh, gebruik maken van onze kwaliteit en onze techniek die we hebben. Ik denk soms af en toe dat we nog wat realistischer kunnen zijn. Maar ja, kom, dat is dus de ervaring die ze van die grote clubs gaan meekrijgen nu. En die wij gaan gebruiken, het Nationaal Helftal. En vroeger was het ander, een paar jaar geleden was het andersom. Toch kan ik me ook voorstellen dat je bij zo'n wedstrijd in Duitsland, in Düsseldorf, komende dinsdag als coach denkt van, het kan me niet schelen, hoe lelijk jullie voetballen. Als jullie de 1-0 over de finish dragen, ben ik zeer tevreden. Ja, maar dat is hun stijl niet. Hun stijl is ook uh, het mooie en... Uh, ik denk als je goed voetbalt, dat je ook meer kans maakt. En, uh, de stijl van we wachten wel af en de laatste seconde zal die misschien wel een keer in ons voordeel vallen. Ik geloof er niet. In. Geluk moet je soms een keer afdwingen. En dan hebben we een hele goede dag nodig waar we juist het moment en de eerste kansen die we krijgen moeten afwerken. Ik denk als we het doelpunt maken, dat een keer een leuk kan worden en uh, dat alles mogelijk is. De Duitsers hebben natuurlijk het maximum van de punten. En het is een hele sterke tegenstander. Wat wil je in het leven? Zulke uitdagingen is het, het mooiste dat er is. Het wordt wel puzzelen voor deze Joyce Lekens, want Dries Metters van PSV heeft een knieblessure en zijn meespelen is onzeker. En ook ajax Jan van Tongen en Timmy Simons hebben last van kleine blessures. Max van Wezel is topfit. Hij presenteert zo het oog. En Twan en Tom spelen morgenmiddag om twee uur samen in de volgende langslijn. Tot dan. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... Het gebruik van de digitale stad het is op de telefoonkosten na gratis. Het ontstaan van het digitale tijdperk. En het gemiddelde kind wat in een kinderterhuis opgegroeid is gewoon een boos kind. De kinderactivisten over kinderterhuizen, misbruik en verzet in de jaren zeventig. OVT. Morgenochtend van tien tot twaalf. Radio 1. Het nieuws...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 Presentatie Daphne Bunskoek en Roué Verveer. Kort over acht bij de NTR op Nederland 2. NTR. Rabobank is gekozen tot beste private bank van Nederland in de Incompany 100. Het onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid. Kijk op rabobank.nl slash private banking. Rabobank, een bank met ideeën.